Tot zover het Radio Nieuws. Een bijzonder fijne vrijdagavond gewenst. Hier zijn we weer Edric Koes en Mark van der Hoek. Top middag met de beste tropische muziek. Zoals soekoes, zouka en salsa. Hier bij Cadans. van Langstraat FM. No. Yeah. En weer die man die doet niets anders dan muziek maken en dan wel Soekus. Salsa nu, met Conjunto, Rabavana. Die titel, ja, dat is iets meer uh, voor Edric om die uit te spreken. krijg mijn pek gewoon niet uit. Kreet <laughs> er maar van. Si uso, que venga de monte adentro zo no lleva prisa, anda de un momento. Escucha cuatro trompetas, el piano, el bajo, el bongo. Escuchar a los cantantes y las tumbas de picar. No te preocupes si ahora no sientes sonar. Entonces vas a bailar desde ahora hasta mañana. ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor!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 Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft een eerste arrestatie verricht. in het onderzoek naar een aantal explosies bij woningen en horecazaken in Amsterdam. De verdachte wordt in verband gebracht met minstens 10 van deze incidenten. Omdat deze persoon in beperkingen zit, deelt de politie geen verdere informatie over het onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De laatste weken wordt Amsterdam geteisterd door ontploffingen bij horecazaken en woningen. Twee Britse kinderen van zeven en negen die met hun ouders in ons land op vakantie waren... zijn tijdens een uitje naar een meer in Duitsland verdronken. Het gezin was op vakantie in Sittard en ging naar het natuurzwembad in Simmeraad bij Aken. De kinderen werden gisteren aan het eind van de middag door de ouders als vermist opgegeven. Hun lichamen werden al snel gevonden. Ze bleken niet te kunnen zwemmen. Er wordt onderzocht of de ouders nalatig zijn geweest. Volgens experts is de vulkaanuitbarsting op IJsland zo goed als voorbij. Al bijna een week wordt er geen seismische activiteit meer gemeten en de lavastroom neemt af. De autoriteiten waarschuwen er echter wel voor dat de uitbarsting onverwachts weer in kracht kan toenemen. De vulkaan barstte voor het eerst uit begin augustus bij de berg Fagradalsfjall, zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Rijkjavik. Duizenden toeristen hebben dat inmiddels van dichtbij gezien. Dit jaar worden minimaal 15.300 statushouders in een min of meer normale woning gehuisvest. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van der Burg dat voor elkaar te krijgen door 1 op de 8 sociale huurwoningen die de komende maanden vrijkomen aan statushouders toe te wijzen. Minister van Volkshuisvesting De Jonge gaat tegelijkertijd haast maken met het bouwen van flexwoningen. En dan nog het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt, maar droog en daalt het kwik naar een graad of 13. In het weekend blijft het droog met zon en wat wolken en opnieuw zo'n 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. <houd> en het Monsieur Yeye, le pianiste. Enquimante, vous, on te vitait maman du genre. Pele-bou-dou, ouais. bé-bou, bé-pa-pa. Pele-bou-dou, bé-bou, bé-pa-pa. Pele-bou-dou, Wow! El cómo Zonder die la. ben bon En attention, nou kaï, vous démarrezant, vleet ons ontchanté. Tikita, tikita, tikita, tikita, Ah, je vraiment, vraiment, vraiment rayé. Attention! Tikita, tikita! Ach, kom op, daar hebben we er twee voor. <laughs> dus het gaat gewoon door. Beetje storingen vandaag, een beetje hommetjes, maar het uh, mag de pret niet drukken, natuurlijk. Olé, oh! I'm